Het is Caroline Bari met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad heeft na veel overleg een resolutie aangenomen over het gebruik van chemische wapens in Syrië. De tekst van de resolutie kwam tot stand na lang overleg tussen de VS en Rusland. De resolutie vraagt om de oprichting van een speciaal team dat gaat uitzoeken wie verantwoordelijk zijn voor de aanvallen met chemische wapens. De afgelopen jaren hebben dit soort wapens steeds meer slachtoffers geëist. Bij een gifgasaanval in Damaskus kwamen twee jaar geleden honderden burgers om. De Griekse regering heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de aanpak van het vluchtelingenprobleem. De VN heeft hevige kritiek op de manier waarop Griekenland het probleem aanpakt. De VN deed een dringend beroep op Griekenland om in te grijpen in de totale chaos op de Griekse eilanden. Als reactie daarop zei premier Tsipras dat zijn land het niet alleen kan oplossen. Bij een aanslag op een politieschool in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn volgens de autoriteiten zeker twintig mensen om het leven gekomen. Er zijn zeker vijfentwintig gewonden. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op tussen een groep studenten... die in de rij stonden voor de politieschool. Later waren er in Kabul nog twee zware explosies. Over slachtoffers is nog niets bekend. Een grote bosbrand in het westen van Spanje... heeft tot nu toe meer dan vijfduizend hectare in de as gelegd. Ongeveer 1.600 mensen zijn geëvacueerd... Ook twee campings in het gebied zijn ontruimd. De brand brak gisteren uit bij de grens met Portugal. Meer dan 300 brandweermensen zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Het blussen wordt bemoeilijk door de harde wind. De autoriteiten denken dat de brand is aangestoken. Het weer bij het weer. Later vanavond in het zuidoosten en oosten kans op stevige buien. Morgen overdag trekken die buien weg en gaat de zon overal weer schijnen. Het wordt dan zo'n 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zand, Zandvoort en zomer. Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. En nu, zie het.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 Creaky noises make my skin free I need to get some sleep I can't get no sleep to be Keep myself dry the house in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 Als je pitch wil chillen, is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank. En ik heb blank. En Dux, als je beetje wilt chillen, is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank. En drugs. ik heb blank.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 Danny riding We fell in love No one else Could make me sadder But no one